3 uur, het NOS Journaal, Mark Visser.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 FNW-bondgenoten zet vraagtekens bij de noodzaak van de sluiting van de fabrieken. De bond wil zo snel mogelijk met de directie van de chipfabrikant... in gesprek over het behoud van werkgelegenheid. De PvdA vindt dat het kabinet met een crisisplan moet komen... om banen te houden en te scheppen. Dat zei hij in een Kamerdebat over een rapport... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zijn onzeker over de toekomst. We hebben een kabinet nodig dat die zorg serieus neemt... en aan het werk gaat om Nederland sterker te maken. Een kabinet dat geen loze praatjes over jobs, jobs en jobs houdt... en ondertussen verantwoordelijk is voor duizenden extra werklozen. Dat was PvdA-leider Cohen. In het rapport van het planbureau van vorige maand staat dat het kabinet... te weinig rekening houdt met de gevolgen van de bezuinigingen... en dat er donkere wolken boven Nederland hangen. Het kabinet zei vorige maand dat de bezuinigingen nodig zijn... om allerlei voorzieningen op peil te houden. President Assad van Syrië zegt dat hij nooit bevelen heeft gegeven om geweld te gebruiken tegen burgers. In een interview met de Amerikaanse zender ABC zegt hij dat het geen beleid is om de protesten neer te slaan. They are not my forces. They are military forces belong to the government. Okay, but government. I don't own them. I'm president. Okay. I don't own the country, so they're not no, my forces. No, but you have to give the order. No, no, no. Nobody, no one's command. There was no command to kill or to be brutal.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 Verkeer richting Amsterdam kan beter vanaf knooppunt Heerenveen omrijden via Lelystad over de A6. En verkeer richting de Afsluitdijk kan omrijden via Leeuwarden. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A58, Flissingen richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt de Stok staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 cuperesbedden.nl Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de dag met dit half uur de opvallende overeenkomsten tussen de crisis van de jaren 30 en die van nu. Daarna gaat programma en columnist Sander de Kramer... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Sander, goedemiddag. Hallo. Hartelijk welkom. Waar wil je het over hebben? Over Van der Valk. Het hotel- en restaurantketen. Want, wat is er aan de hand? Nou, die zijn natuurlijk bekend geworden met de kerst op de Appelmoes. Een leuk huiskamersfeertje, maar die hebben een totaal andere route... zijn ze ingeslagen. Ze doen nu allemaal vier sterrenhotels opbouwen. Alles chique de vriemel en de gewone man waar het ooit voor bedoeld was ja die kan ze biezen pakken dus ik wil daar heel graag een, een appelmoesje over schillen. Een kan appelmoesje dat? van maken? Ja ja, ja Goed, dat straks. Maar eerst de crisis vroeger en The Roaring 20 came to an end with a crash. The Wall Street crash. The bank of England's reserves were almost exhausted. Deze dagen hoor je klagen. En wel duizend dingen vragen. Maar doe niet zo zenuwachtig. En hou je eendrachtig. De gevaren die we ontwaren, zullen Nederland wel sparen. Ja, vanuit de crisissfeer uit de jaren 30 van de vorige eeuw... komen we bij de Europese economische crisis van vandaag. Ja, banken wankelen, landen dreigen failliet te gaan... en de euro hangt aan een zijde draad. Iemand die de ontwikkeling van de crisis met grote nieuwsgierigheid volgt... is Jan Luiten van Zanden, economisch historicus. Hartelijk welkom hier. Goedemiddag. Ja, u bracht die vergelijking met de jaren 30 een paar jaar geleden... ook alles aan, aan uh, naar buiten. Ja. En wat voor reacties kreeg u toen? Nou, in eerste instantie ongeloof... want zoiets uh, zou zich nooit meer kunnen herhalen natuurlijk. Maar uh, geleidelijk aan hebben ze uh, heeft ontwikkeld... Ontwikkelingen uh, ons ingehaald en uh, zijn er steeds u... meer parallel. Ja, en tegenwoordig wordt u wel serieus genomen. Ja, ik denk dat ik steeds wel een beetje serieus ben genomen, maar het wordt wel steeds serieuzer. En dan gaat het <lacht> dan vooral over de crisis. Ja, nou, we gaan een aantal parallellen trekken met de jaren 30, zoals bijvoorbeeld de start van de crisis, de bankencrisis van 2008. <lacht> Opnieuw grote onzekerheid in de Amerikaanse financiële wereld. als gevolg van de kredietcrisis. De Dow is expected to open down 300 points this morning. Has the market given up on Lehman? Spaarders en beleggers slaan de daver om het hart. Grote onrust in de Amerikaanse bankenwereld. Dat de traditionele zakenbank Lehman Brothers ten onder zou kunnen gaan. Dat de bank er niet meer uitkomt. Lehman Brothers has filed for bankruptcy. Bankencrisis. De Wall Street Institution which has survived the Great Depression is now the most high profile casualty of the credit crunch. Jan Luiten van Zande economisch historicus. Ja, uh, Lehman, ook al betrokken bij de crisis in de jaren dertig, hoorden we dat nou goed net? Ja, het is een bank die al anderhalf jaar uh, eeuw oud is. Uh, in de jaren dertig uh, kwamen ze eigenlijk de crisis heel goed door... Ja, dit keer ging het een beetje anders. Dan ja, ze bestaan het meer. risico genomen. Ja, ze, zijn, ze waren het eerste slachtoffer, zou je kunnen zeggen. Ja, het, begin de, het begon dus bij die banken, was dat in de jaren dertig ook zo? Uh, niet helemaal. Dan begon het eigenlijk met de aandelenbeurs, de kracht op uh, Wall Street. Uh, dat was, zette het hele proces in gang. Maar toen bleek al snel dat ook de banken in Amerika in grote problemen kwamen. Dus dat de, de, het, het wantrouwen in het banksysteem, dat is al, oh, Dat is dan een eerste parallel die zeker is. Ja, zo even luisteren naar wat geluid van die kracht van 1929. Stocks have fallen 30% in a week. The market went down, down and down. Oh, and it was cool. just like a nightmare. <laughs> the real reason for this drop is that people have been speculating on small margins. The financial house of cards collapsed. People were so enthusiastic in the investment of stocks, they went into debt. The tremendous crowd that you see gathered outside the stock exchange. En de real lesson is: if you buy stocks, buy them with your own money. Ja, zo klonken economie hoogleraar in 1929. En, ja, en deze meneer gaf een analyse over de grote beursval van het jaar. Toen lenen mensen massaal, massaal geld om in aandelen te steken. En toen die beurzen instorten, waren ze niet alleen hun geld kwijt, maar uh, ook de banken vielen dus bij bosjes om. Ja, dat lijkt enorm op wat er nu gebeurt. Ja, hoewel de, dat natuurlijk niet de, de aandelenbeurs is niet het begin geweest van het verhaal. Hè? Het begon eigenlijk allemaal op de hypotheekmarkt eh, in de Verenigde Staten. Ja, maar het was ook het lenen van geld. Maar ook daar ging het om lenen van geld. En ook daar waren het banken die te veel kredieten aan mensen hadden gegeven... die dat eh, niet konden terugbetalen. Dus dat lijkt er wel weer sprekend op. Ja. ja, dus dat is eigenlijk de eerste parallel die we kunnen trekken. Laten we eens naar uh, de tweede parallel gaan. Het vasthouden van de vaste waarde van de munt. Daar horen we natuurlijk ook steeds... Over als het over de euro gaat. Laten we eens even luisteren naar een toespraak van minister Kolijn uit 36... waarin hij aan het volk uitlegt waarom Nederland de gouden standaard net heeft losgelaten. En vult u bij het luisteren voor het woord goud eens het woord euro in. Geachte luisteraars, toch meende de regering... toen bekend werd dat Frankrijk den gouden standaard ging verlaten... haar beproefde politiek nog niet te mogen prijsgeven. Zaterdag ontving de regering evenwel de mededeling van de Zwitserse Bondsraad dat meneer Bern tot prijsgeving van een gouden standaard zou overgaan. Nederland zou nu deel blijven uitmaken van een trio waarin het het enige lid was, het enige land zelfs in de gehele wereld, dat zijn oude muntpariteit ongerept. ...had weten te bewaren. Het was hard... ...van die erepositie... ...afstand te moeten doen. Minister-president Kolijn ...en voor degene die denken wat sprak die man langzaam... ...we hebben tempo nog wat opgevoerd. Dus dat is uh, een andere tijd duidelijk. Hier ook de muntwaarde... ...gekoppeld aan de goudvoorraad... Uh, ...economisch historisch Jan Luiter van Zanden... Is dat te vergelijken met de euro, die gouden standaard van tu toen? Er zijn wel wat parallellen. Ook dat was een poging om, om uh, vastigheid, stabiliteit in het uh, internationale systeem te creëren. Door die, uh, de munt aan het goud te koppelen en zo alle munten aan elkaar. Dus wat dat betreft doet het een beetje aan de euro denken. Ja. He, dat eurosysteem is ook een poging om stabiliteit te krijgen. Groot verschil is uh, dat je kon eigenlijk vrij makkelijk uit de gouden standaard uh, stappen Nederland was daar heel traag mee. Andere landen waren ons voorgegaan. Uh, dat was op zich niet zo verstandig om daar uh, lang aan vast te houden. Maar toen het eenmaal gebeurde, was dat een, een grote opluchting... en uh, werden er geen, uh, ontstond er geen grote crisis meer. Nee. Nu met de euro ligt dat veel ingewikkelder. Allemaal. Ja, Want nu wordt steeds gezegd, ja, als we uit de euro stappen... dan gaat het helemaal fout. Dan stort dat hele economische ja. systeem van Europa in. Dat speelde dan bij de gouden standaard dus veel minder. Nou, dat zei men ook natuurlijk. Want het was het laatste uh, uh, stukje stabiliteit wat er nog is nog was, en men was bang als je dat weg zou nemen... dat het hele systeem in elkaar zou storten. Dat viel in de praktijk enorm mee. Maar nu weten we eigenlijk absoluut niet wat ons boven het hoofd hangt... als we de euro zouden loslaten. Ja, Dus vandaar ook al die pogingen om bijvoorbeeld Griekenland en Italië erbij te houden. Ja. Dat speelde toen niet, die individuele belangen van die individuele landen... toch door het collectief te laten vertegenwoordigen... Um, ook toen uh, probeerden individuele landen... Uh, zo lang mogelijk bij de Gouden Standaard te blijven horen. Want het was ook een, een, een symbolische zaak. Dan had je prestige. Um. Maar uh, ja, het, het, uh, door, door, door de enorme crisis kwam er zoveel uh, druk op allerlei landen te staan... met name op Engeland en Duitsland, waar het allemaal mee begon... dat ze wel uh, van de gouden standaard moesten afstappen. Ja, dat was niet meer houdbaar. Ja. Een andere vergelijking die u ook wel getrokken heeft... is de macht van de markt toen en nu. Dat wordt nu ook wel gezegd. Ja, hebben regeringsleiders eigenlijk wel invloed op wat er gebeurt? Is het niet gewoon de markt die het bepaalt? Ja of kredietbeoordelaars zoals Standard en Poor's, ja. waarvan we dan denken... wie zijn dat eigenlijk? Was dat toen ook? Ja, dat is een, ook wel een beetje een enger parallel. Dus uh, regeringen werden toen ook door de, de markten als het ware naar huis gestuurd. En er kwam, Bijvoorbeeld in Engeland was er een Labour-regering aan de macht... en er kwam zoveel druk op het pond te staan dat ze die uh, regering niet meer in stand konden houden... en naar een national government toe moesten in 1931. Dat doet heel sterk denken aan wat we natuurlijk in Italië of in Griekenland ja. gezien hebben. Ja, dus de markt bepaalt dan eigenlijk uh, wat, voor, wat voor een regering ja. ergens zit. Ja, en wat er ook een beetje parallel is, is dat er een soort wantrouwen tegenover de democratie ontstond. Van de democratie kan het niet meer oplossen. Via de normale parlementaire methode kunnen we deze crisis niet meer aanpakken. Dus een, een, een roep om sterke mannen, à la Collijn, maar later ook à la Hitler ontstond ook in deze jaren. En dat is natuurlijk helemaal verkeerd afgelopen. Ja, dat is nogal een vergelijking dan, als u dat zegt. Is dat nu ook zo, dat klimaat? Nou, je merkt wel dat mensen weinig vertrouwen hebben in de mogelijkheden van democratische besluitvorming... om de problemen echt onder controle te krijgen. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Men slaagt daar niet echt nee, in. Je ziet ook het, de onmacht op dat vlak. Uh, de democratie gaat langzaam. Ook dat is een heel groot probleem. Dat was in die jaren ook zo. Maar we moeten er wel mee oppassen dat we niet doorschieten... en nou ja, om sterke mannen gaan roepen. Nee. Een andere parallel die u trekt is uh, de snelle opeenvolging van topconferenties... die de landen in de crisistijd belegden. Een beroemde uit 1933 is de Economische Conferentie van Londen. The whole panic ridden world is looking to this conference for leadership to deal with the crisis, the grave monetary and economic difficulties. Fear for the future of our European system shake the whole system of international finance to its foundations. Our civilization is threatened with disaster. And in effect, clung the entire world into economic war. We will spare neither goodwill nor determination. En de failure at this time would be conspicuous in history. Ja, dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Cordell Hull, en hij waarschuwde voor het mislukken van die conferentie in 1933. Ja, professor van Zanden, ik hoor ook mensen allemaal zeggen: ja, die topconferentie van volgende week, die top, die mag niet mislukken. Ja, nou, wat we van 1933 weten is dat het echt helemaal fout gegaan is. En toen ook uh, besefte men zich, uh, realiseerde men zich dat alleen door internationale samenwerking ze er echt uit zouden kunnen komen. Maar de tegenstellingen tussen landen waren zo groot dat, dat die conferentie uit elkaar viel en uh, geen resultaten heeft geboekt. En daardoor werd die crisis alleen nog maar erger. Um, dat zal nu wat, wat, wat minder uit de hand lopen, mag je aannemen... omdat de, de, de spanningen tussen landen lang niet zo groot zijn als toen. Toen hadden landen echt een vreselijke aan elkaar... proberen elkaar zoveel mogelijk tegen te werken. De, de Eerste Wereldoorlog was nog niet verwerkt. Duitsland en Frankrijk lagen voortdurend met elkaar overhoop. Dat soort trauma's bestaan er nu veel minder... Dus je mag wat optimistischer zijn over de internationale samenwerking op dit moment. Ja, en moment. over misschien ook een mogelijke positieve uitkomst dan van zo'n Europese top. Ja, of deze top nou meteen alles gaat oplossen, dat kun je een beetje aan twijfelen. Maar de, het basissentiment van we moeten met elkaar eruit komen is voortdurend aanwezig. Dus het zal een stukje doormodderen nog wel zijn, maar geleidelijk aan mag je hopen dat men eruit gaat komen. Ja. U schetste dus net een aantal parallellen... tussen 19, de crisis van de jaren 30 en, en nu. Uh, die crisis in de jaren 30 die eindigde wel in de Tweede Wereldoorlog. Ik mag toch hopen dat de parallel niet nee. zo ver doorgetrokken nou ja, wordt door Ja, dat we dat absoluut hopen, ja. Uh, nou ja, Zoals ik net al zei, dus de internationale spanningen waren toen veel groter... door die niet verwerkte Eerste Wereldoorlog en het verdrag van Versailles. En nu is er veel meer internationale samenwerking en, en, en positievere uh, houding ten opzichte van elkaar. Toen was de hele wereldeconomie afhankelijk van één land eigenlijk. Amerika was de motor van alles. En uh, toen die stil viel, viel alles in duigen. Nu hebben we landen als China, India, Brazilië... die voor een soort tegenwicht uh, binnen de economie, wereldeconomie zorgen. Dus op allerlei punten zijn er gelukkig ook grote verschillen. Ja, zijn de verschillen nou groter dan de overeenkomsten... of gaat het toch voor de overeenkomsten uiteindelijk... Ja, dat is moeilijk af te wegen. Als je kijkt naar het verloop van de crisis zijn er uh, grote overeenkomsten uh, te, te waar te nemen. Als je kijkt naar het internationale systeem waarin dat plaatsvindt zijn de verschillen veel opvallender. Dus op basis daarvan kan je misschien op lange termijn toch een beetje uh, optimistisch zijn. Nou, zullen we op die manier dan maar afsluiten. Hartelijk dank Jan Luiten van Zande, economisch historicus. En we bespraken de overeenkomsten en de verschillen tussen de crisis van de jaren 30 en de crisis van nu. Graag gedaan.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 Somebody that I used to know. Nee, schilder vandaag ons appeltje. Dat is Sandra de En Het gaat vandaag over de kerst op de appelmoes in plaats van over de geschilde appel. Zo is maar net. Wat is het probleem? Nou, Van der Valk staat natuurlijk bekend als de huiskamertjes, restaurants en hotels. Oude wetse gezelligheid, met name razend populair bij de senioren. En die hebben nu een totaal nieuwe koers. En die koers is. Uh, een soort Hilton-hotelachtige filialen overopenen. Vier sterrenhotels ervan maken, marmeren zalen. En, en eigenlijk is alle gezelligheid weggedestilleerd. Maar ja, Sander, De... we leven in een vrij land. Een bedrijf mag veranderen. Absoluut. Maar ik denk dat ze zichzelf ook wel in de voet schieten hiermee. Maar wat ik heel jammer vind is dat de kerst op de appelmoes. die heeft plaatsgemaakt voor Chateau Chique de Friemel. Er wordt alleen nog maar hete aardappelen gesfeerd. En ja, ik kwam er zo graag. Echt waar? Jij was jij een trouw, Ja, ik was echt een, een deel fan. van hun de winst ja, hebben we zijn jou te, te Och, danken. Ik ging er vroeger al met mijn oma en opa naartoe. en dat was één groot feest naar nou, Van de Valk. En dat kerstje van de Valk heeft eigenlijk het, het, het, het dagje uit voor de gewone man mogelijk gemaakt. En nu uh, is het niet meer te betalen. Nee, jij gaat niet meer. Althans niet meer naar Van der Valk. Nee, niet met van Van Valk, nee. nee, nee. <laughs> met wie wil je erover in gesprek? Ik ga met een, uh, volgens mij met een kleindochter van Van der Valk in gesprek. En ze luistert naar de naam Esther Hamink en is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dat schrikken dat Sanne de Kramer niet meer komt? <laughs> nou, dat is jammer natuurlijk, maar dat is volledig onnodig. Want? Want het is gewoon nog steeds gezellig bij ons. Nee, het is allemaal steriel geworden. Het zijn vier, vier sterrenhotels geworden allemaal. Wat is er al gebeurd? Jaren, al jaren zijn we met heel veel verschillende vier sterrenhotels. We zijn natuurlijk als keten zo divers. We hebben zoveel verschillende soorten vestigingen. De een is, is, is wat luxer dan de ander, maar iedereen... Past zich aan, aan de omgeving. Maar dat is de koerswijziging hè? Jullie willen echt bewust vier willen daar en Jullie willen het chic gaan maken, upgraden noemen ze dat tegenwoordig. Nou, dat is niet zozeer een koerswijziging. Ik bedoel, als, als ik kijk, ik zit zelf in het theaterhotel in Almelo. We bestaan al ruim twintig jaar. En het wij zijn ook theater ja, theaterhotel? Ja. Oké, okay, dat is een hotel voor bezoekers van theater? Uh, het is een theater en een hotel in één. In één, oké. Okay. Ja. ja. ja. Maar wij zijn ook al jaren, of in, in die twintig jaar, ook altijd vier sterren geweest. Dus dat is niet iets nieuws. En wij zijn ook echt niet de enige daarin, hoor. Maar, maar uw opa Gerrit, die had elf kinderen. Ik heb het er een beetje in verdiept. Die had elf kinderen. En die wilde juist het, het, het dagje uit mogelijk maken voor de gewone man. Nou, en ja. dat, is, dat vind ik zo jammer als ik nu binnenstap ergens bij een van de valk. Dan moet je. Ik heb net gebeld. Ik moet 12,5 euro betalen voor internet. Ja, dat is toch dat, bizar? Daar heb ik een hele maand internet voor thuis. Moet ik heel eerlijk zeggen, dat verschilt echt per vestiging. Het is bij ons natuurlijk zo, iedereen is, is, is eigenlijk zelfstandig or, eh, ondernemer. Dus iedereen bepaalt ook wat dat betreft zijn eigen beleid. Dat is dus ook niet bij iedere vestiging dat er, dat er 12,5 euro voor internet betaald wordt. Nee, maar Sander, dit is ook een beetje vreemd. Want jij gaat voor de gezelligheid naar, uh, naar, ga, naar Van ja. de Valk. En dan wil je daar internetten? Ja, ik wil eventjes kijken. Ja, ja dan wil ik wel Dat is tegenwoordig ook gezellig. <laughs> ja. Een beetje internetten. Kijk het is wat er gebeurt. tanden, zou ik zeggen. <laughs> nou, oké, okay. laat, laat ik het karafje water doen. Vroeger kreeg je altijd zo'n Ik ging altijd naar Plaswijk. Ik was een heel groot fan van. En dan kreeg je een karafje water erbij. Uh, ik ik lijp van een oude lul. God, een uh, appelmoesje met een, met een kerst erop. Dat was het symbool van Van de Valk. En nu word ik uitgelachen als ik bij een Van der Valk binnenstap... en ik zeg, waar is mijn appelmoes met die kerst erop? Ik word nee. letterlijk uitgelachen. Nee, die wordt zeker nog gebracht. Ik word uitgelachen. Ik word bij Van der Valk... In, uh, in de omstreek van Rotterdam, die vier sterrenhotels die overal langs de snelweg zijn verrezen, uitgelachen. Nou, dat, dat moet ik zeggen, dat verrast mij. Want over het algemeen is, kijk, wat, wat ik net al aangaf... is iedereen een zelfstandig ondernemer. En iedereen past zichzelf aan aan zijn omgeving. En dat is denk ik ook de kracht van Van, van der Valk, dat wij... Um, allemaal je eigen, eigen ziel en zaligheid in je zaak kan leggen. Ja, maar het is zo verschillend. Waarom doe je dat zo? Het is toch juist... Wat zou Gerrit ervan hebben gevonden, denk ik, elke keer? Wat zou uw opa ervan hebben gevonden? Dat jullie eigenlijk die zorgvuldig opgebouwde naam... dat imago van... Uit eten voor de gewone man, dat jullie dat te grabbel gooien. Mevrouw, nee, maar dat doen we niet. Uh, kijk, als, als u op zaterdag of zondag in onze vestigingen komt... dan zit het nog, nog steeds vol met gezellige familieën. Stropdassen! Van opa's en het zit chockvol vol stropdassen. Door de week. In de, de hele week. week, ja. Ja, maar ja, we moeten natuurlijk ook het zakelijke segment... Daar, daar moeten wij natuurlijk er ook voor zijn. Ja, kijk, daar heb je de kern te pakken. Het zakelijke segment. Een krafwater kost 4 euro. Ik heb het net nagevraagd. Ik ben hier aan het liegen. 4 euro voor een litertje water. Vroeger werd hij op tafel gezet voor opa en oma. Die komen niet meer. Die, die missen jullie nu gewoon. En sterker nog, zij missen veel meer. Jullie. Nou, ik, ik, wil, ik wil dat wat dat betreft echt ontkrachten. Want op zaterdag en zondag hebben we zeker... alle, alle lieve opa's en oma's en families... die hebben we nog gelukkig. Want ik bedoel, daar zijn we groot mee geworden en daar houden we ook van. Wat dat betreft zijn we als Van de Volk echt voor iedereen toegankelijk. Zowel voor die zakelijke gast door de week... Als in het weekend de families. Maar snapt u iets van het sentiment van Sander? Ik, ik snap het sentiment, sterker nog. Ik, ik, ik, ik, ik, ik ben, ben opgegroeid met, met, met het sentiment. Dus, en ik vind ook dat wij in alle jaren zijn wij... Uh, natuurlijk zijn we vooruitstrevend, maar het goede van vroeger nemen we zeker mee. Dat verliezen we maar niet hoe, uit het maar oog. Maar hoe komt het dan dat Sander dat helemaal kwijt is? Um, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk misschien dat hij gewoon eens gezellig op, op een zondag naar een, een, een leuke familiebrunch of live cooking buffet moet gaan. Nee, maar het begint al bij die, die grote tenten die nu langs de snelweg zijn verrezen, die hebben, die hebben niks meer met het oude wetsen van de valk te maken. Dat is niet meer de gezelligheid, dat is niet de huiskamer meer. Dat zijn gewoon een soort Hilton-hotelletjes. Daar bent u wel mee eens, toch? Die zijn toch totaal anders dan dat ze waren? Ik, nou ja, er zijn allerlei soorten verschillende vestigingen ja, dus de maar... is, de, Maar de een is wat luxer dan de ander in, in aankleding. En iedereen he, of, iedere vestiging heeft zijn eigen stijl. Ik bedoel, um, en ik, maar jullie hadden... onderscheiden je juist met die huiskamer. En dat is nu helemaal weg. Jullie gaan andere. Ja, jullie gaan andere ketens kopiëren. En de dat vind ik zo jammer. Zit vooral in het gevoel. Het gevoel is er echt absoluut. We zijn. Nee, ja, je echt? gaat nou eens naar een seniorenflat in een wijk in, Ro in, in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, maakt niet uit, die in de buurt zit van een ouderwetse Van de Valken. Zeg eens, wat vinden jullie van die Val Van de Valken tegenwoordig? Nou, dan krijg je dan de mensen die... die de tranen dus dan, schieten erover. Zijn er andere bedrijven die erin gesprongen zijn, of ben je echt verweest en weet je überhaupt niet meer waar je heen moet nu? Nee, nee ik vind het vrij hebben... nou, Ik ging altijd naar Plaswijk, maar die is natuurlijk... Ja, Plaswijk is natuurlijk dat, dat, dat is natuurlijk... dat was ook uniek, dat was Plaswijk uniek, is, maar iedere precies. vestiging is bij ons uniek... En dat is omdat ja. u naar de, de kantorel bij Apeldoorn nee, gaat. Is dus dat is niet zeker. Ja, maar het, het, het is niet uniek meer. Het is, het is een eenheidsworst geworden. Het is een heel tong geworden. Ik overweeg mevrouw, mevrouw, mevrouw maar ik even nog van u. gaat u hierover nadenken of u misschien toch te ver is doorgeschoten met de tijd meegaan? Nou, het, ik, ik, ik wil vooral aanraden om de verschillende vestigingen vooral te bezoeken. Ja, allemaal. Ja, dat, dat, dat zou ik maar ook ja, zeggen. Ja, is en maar. Maar. En dat is, en dat is alleen gezellig. maar gezellig. Dat is voor oma's en opa's met de kleine beurs ook niet te betalen. Dat was juist de kracht van Van der Valk. En daarom overweeg ik dan maar zelf een familiehotelketen te starten. <laughs> onder de naam Van der Toekan. En dan een Valk in het logo. Of krijg ik een ellende? Nee, onze onze prijskwaliteit, die, die bewaken we altijd heel uh, streng. Dus dat, daar, daar, zit het zeker, daar zit het zeker niet in. En wat ik zeg, gewoon iedere vestiging heeft zijn eigen gevoel. en, en het het zit vooral in de, in de liefde, die zit er overal nog in. Ja. En het interieur is natuurlijk... 12,5 ja, euro internet. Is, is, Vier, is, 4, is, 4 euro voor een karafje water. Is, ik sta gewoon ik de liefde per, terug. Dit is geen liefde, dit is, dit is gewoon ping, ping. Dit gaat om de kassa. 12,5 euro internet. Mevrouw Hammink, kunt u iets doen voor Sander of moeten we hem hier een beetje nazorg verlenen zometeen? Ik, ik zou hem sowieso nazorg verlenen, maar ik, ik nodig hem van harte uit om gewoon bij ons te komen kijken. Okay. Ik heb het geld niet. <laughs> <laughs> Dat trakteer ik op de koffie. Oh kijk, de koffie is gratis. Dat is dan toch binnen. Voor Sander de Kramer. Hartelijk dank Sander en hartelijk dank uh, Esther Hammink. Graag gedaan. En dit is de dag. Zit erop. Kijkt u nog eens even op de website. Dit is de dag. Nu kunt u 24 uur per dag raadplegen... en kunt u dingen teruglezen of terugluisteren. Na het nieuws van half 4, Tesselblok van de VPRO van de Villa. Tessel, wat gaan jullie doen? Dag Elspet, goedemiddag. Gisteren was er een bloedbad in Afghanistan... na een zelfmoordaanslag in Kabul op Sjiitische moslims... die daarvoor een viering bij elkaar waren. En dat is nieuw. Aanslagen waren tot nu toe namelijk gericht... tegen de autoriteiten en westerse militairen. Van sectarisch geweld was nauwelijks sprake. Is dit de aankomst... Van een onderlinge strijd in Afghanistan. als de westerse troepen zich eenmaal uit het land hebben teruggetrokken. Daarover straks in Villa VPRO, Nu eerst het nieuws, Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Door de harde wind zijn op Schiphol bijna alle vluchten vertraagd. De gemiddelde vertraging is drie kwartier, met uitschieters naar een paar uur. Tientallen vluchten zijn geannuleerd, vooral vluchten in Europa.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 En de PvdA vindt dat het kabinet met een crisisplan moet komen om banen te houden en te scheppen. In een Kamerdebat over een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... zei PvdA-geleider Cohen dat het kabinet verantwoordelijk is voor duizenden extra werklozen. Nederland raakt in een crisis en dit kabinet doet daar niets aan, zei Cohen. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ABB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 30 kilometer file. De files die opvallen staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Knopend Baterdorp, voor knooppunt Baterdorp, 5 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. De A7 Herenveen richting Afsluitdijk is nog steeds dicht tussen Jouren en Sneek. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer richting Amsterdam kan vanaf Knopend Herenveen omrijden via Lelystad over de A6. En verkeer richting de Afsluitdijk kan omrijden via Leeuwarden... Op de A16 Rotterdam-Breda verknoopt Klaverpolder 4 kilometer, Er staat de vrachtwagen uit pech. de rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Vlissingen richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoge Heide en Knoop met de Stok staat 10 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Vila VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender. En wat bieden wij u zoal? Na vier uur ons buitenlandpanel, waarin wij België bespreken... als een miniatuurtje van het veel grotere, maar net zo dolende Europa. En daarvoor gaat het over Afghanistan. De recente, zeer bloedige aanslagen lijken te duiden op opkomend sectarisch geweld. Dreigt er een burgeroorlog als het Westen zich eenmaal helemaal uit het land terugtrekt? En gisteren werd het laatste deel van het verzameld werk van Karel van het Reven gepresenteerd. Cultuurredacteur Anton de Goede peilt de tijdloosheid van zijn oeuvre. Wilt u reageren? Ga dan naar onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar nu eerst Rusland, want daar is hij opeens weer. Oud-president Mikhail Gorbachev. Vandaag laat hij weten dat hij vindt... dat de verkiezingen van afgelopen zondag overgedaan moeten worden. De partij van president Poetin en premier Medvedev... kreeg een behoorlijk pak slaag van de kiezers... maar houdt wel de meerderheid. Er is gefraudeerd en gemanipuleerd, roept de oppositie. En de afgelopen dagen gingen duizenden mensen de straat op... om te protesteren. En Gorbachev steunt hen nu dus openlijk. Peter Damkoer, oud-correspondent, woont in de buurt van Moskou. Hij schreef een bio biografie over Poetin... en mengt zich regelmatig onder de demonstranten. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Jij, jij hebt je in Poetin verdiept natuurlijk voor die biografie. Denk je dat hij schrikt van, van uh, deze oproep van Gorbachev? Uh, nou, niet zozeer van de oproep van Gorbachev... Uh... Uh, hij is wel geschrokken over uh, wat, er, wat er zondag is gebeurd in de, in de stemlokalen. Mm -hmm. En ik denk dat hij ook een beetje geschrokken is van de, van de, van de reactie daarop. Vooral in Petersburg en, uh, en, en, en, en Moskou, de grote, de grote Russische steden... waar uh, toch het electoraat woont, wat wakker schijnt te zijn geworden. En ineens politiek actief is geworden. En dat had men, denk ik, in het Kremlin niet gezien. Nee, dat hebben ze echt niet aanzien komen. Dit is, was voor hen werkelijk een, een soort overval. Ja, want alles wat we gezien hebben van de oppositie natuurlijk, die voortdurend van die demonstraties organiseerde in Moskou, in het centrum. En dat was altijd hetzelfde ritueel, een paar honderd mensen die bij elkaar komen, uh, duizend man oproerpolitie die ze naar een kwartier een paar flinke klappen geeft en de rest in een arrestantenwagen afvoert. En dat mm -hmm. was het dan. En ineens maandagavond waren er, en dat is voor Moskouse maatstaven enorm veel, ergens tussen de 5000 en 7000 demonstranten, terwijl men gerekend had op zo'n paar honderd. En dat was meteen paniek. Ja, ja maar, maar ook de, de uitslag, hè? zondag heeft ze dat overvallen? Dat ze, toch, nou, want ze nee, hebben toch wel dit behoorlijk dit... meer op nou. hun, op hun, op hun donder gekregen dan ze dachten. Nou, ze dachten natuurlijk dat met, uh, zoals dat hier heet, de verkiezingstechnologie. <lacht> dat is <dat, lacht> een dat, mooi woord. <lacht> ja, zo heet dat hier. Uh, dat, dat, dat ze de zaak onder controle konden houden. En dat is eigenlijk maar met veel kunst en vliegwerk uh, gelukt. Eigenlijk niet zo op een manier uh, wat ze altijd bij elke verkiezing hebben gedaan. Maar, maar ze konden echt niet meer in bedekte de uh, termen uh, de, de, de, de uitslag uh, naar hun hand zetten. En dat is een, een beetje, heeft ze een beetje opgedroeid in die zin zijn ze natuurlijk wel verrast door, en er waren opiniepeilingen waarin ze ongelooflijk ver wegzakten tot 30% mm -hmm. van de stemmen aan, stem aan toe. En, uh, dus er waren natuurlijk wel signalen, dat hebben we ook gezien. Hè, dat op de weken voor de verkiezingen, de twee, drie weken voor de verkiezingen, werd Poetin toch weer ingezet. Omdat men dacht dat zijn charisma toch altijd wel weer gerand was voor een herstel van de publieke aandacht. Maar ja... Dat blijft een beetje over, hè? Dat werkt ja, niet meer. Ja, het fenomeen Poetin is uitgewerkt. Ja. Het kunstje gaat niet meer op. Nou, wat jij zegt, die verkiezingstechnologie, prachtig woord. Het ja. is natuurlijk zo dat, dat Poetin en Medvedev, hun partij, degene die de macht hebben, hebben ook de macht over de staatstelevisie, over de geschreven pers voor een groot deel. Maar waar zij geen greep op krijgen, ouderwets als zij zijn, dat is dat in Internet. En dat is toch wel het toverwoord? Er is een soort virtuele revolutie aan de gang waar ze echt geen greep meer op hebben. Ja, je ziet dat, je ziet dat bij, bij natuurlijk alle types van, van autoritaire regimes. Dat op een gegeven moment, dan, dan, dan houdt het op met het manipuleren. Dan houdt het op met wat je verkiezing, verkiezingstechnologisch kan doen. Mm -hmm. En dan worden ze altijd verrast, dit soort type uh, regimes, door... Door, door wat er ineens in de samenleving ontstaat. En dat ontstaat tegenwoordig natuurlijk sneller vanwege al die uh, sociale media, websites en, en, en, en noem maar op. He, maar hij heeft dus op de verkiezingsdag nog geprobeerd om de zaak in de hand te houden... door de vernaamste websites van de, van de oppositie en van een, een verkiezingsmonitoringorganisatie... een onafhankelijk Goals, genaamd Stem... Mm -hmm. uh, uh, om die, uh, om die uh, uit de lucht te halen, om die te blokkeren... Uh, als teken eigenlijk dat er toch wel op die zondag ook al een grote paniek was. Ja, precies. Het is echt een beetje, dat wordt hier en daar ook wel geschreven... dat het lijkt alsof het internet eigenlijk de rol van de Duma van het parlement overneemt. Daar is het redelijk gezapig, daar hoor je niet veel stemmen. Maar de echte protest- en oppositiestemmen zitten bij mensen als die Alexei Navalny... De, die ja. allemaal blogs hebben en eigenlijk een beetje het verzet uh, leiden. Ja, en die heeft dus en dat hadden ze, dat kunnen ze al maanden kunnen ze dat volgen natuurlijk en dat doen ze natuurlijk ook wel op internet dat de populariteit van die man enorm gegroeid is in de afgelopen maanden duizenden en duizenden aanhangers op dat op dat op dat internet maar was en dat kon je ook zien bij die vooral bij die demonstratie van maandag maar ook gisteren. Uh, was voorheen eigenlijk waren, waren het toch wel uh, zeg maar gemiddeld uh, mensen van boven de vijftig die naar die demonstraties kwamen van de oppositie. Nostalgisch naar de jaren negentig, toen het allemaal nog zo leuk ging ja. met de democratie in, in Moskou. Maar, maar nu zie je dus. Jonge mensen. Maar dat is het, die Peter. Ten ja. slotte, dat is dus vergelijkbaar. Die vraag komt natuurlijk met wat we zagen in, uh, in de uh, Arabische wereld, de Arabische lente. Zou je denken, is er enigszins heel voorzichtig misschien een vergelijking te maken? Het is de jeugd, het zijn de sociale netwerken die zich nu werken, hè, waarop ze zich echt roeren. Zou er een, een, een, een vleugje Arabische lente toch nog overvliegen naar Moskou? Nou, ik denk, ik denk dat het nog niet zo'n uh, vaart, uh, vaart loopt. He, je, je moet even zien. Zaterdag voor zaterdag is er weer een, een demonstratie aangekondigd, een grote demonstratie. Hoeveel er daarvoor komt, maar je moet je, er, er is een omslag gaande. Dat is, dat is zeker. Of die omslag al zo ver gaat, is is niet zeker. Want die omslag, als je naar internet eigenlijk kijkt hier was het eigenlijk die jongeren, uh, die gebruikten het internet toch voornamelijk als amusement... Mm -hmm. en ook om zich af te zetten tegen de politiek. Maar zo dus, begint het. En, ja, en, en, en dus zeg maar het scheppend van a, politiek te zijn. En nu blijkt ineens dat een groot deel van die, van die, uh, van die mensen ineens toch uh, politiek actief wordt... als je maar voldoende prikkel. Nou, die prikkel hebben ze kennelijk gehad bij die toch wel hele merkwaardige verkiezingen van zondag. Zo is het. Het worden spannende tijden. Peter Damkoer, hartelijk bedankt.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 Net als de rapper ergeren de fans zich aan hun corrupte overheid. Omar doet er beklag over in zijn raps. Maar waarom gaan deze jongeren zelf niet de straat op... in navolging van de jeugd in de Arabische wereld? Wilma van der Maten praat met de fans... vlak na een liveconcert van Adil Omar in Islamabad. Noer, jij bent 22, studeert bedrijfskunde. Geef nou eens antwoord waarom zijn jullie zo zwijgzaam? In some way or the other. I mean, he might be very provocative in what he says. But actually, at least he goes out there and he makes a statement. I mean, uh, much of us are over here. We want to say something, but we don't have the platform to say it. Adil is inderdaad provocatief. Hij zegt waar het op staat. Misschien zouden wij dat ook wel meer willen. Maar we hebben geen platform zoals hij dat wel heeft met zijn muziek. Ali, jij bent 23 jaar. Jij studeert politieke wetenschappen. Maakt Adil nou ook gevoelens van verzet bij je los? I love my country. En vijf jaar geleden kon ik I wanted ik wilde gaan. Nu lijkt het like een jail. Dit is een stad waar ik in. Ik ben up with dat. Ja, want ik maak me heel erg veel zorgen over mijn land. Ik hou van Pakistan. En vijf jaar geleden kon ik nog ongehinderd rondreizen. Maar dat kan ik niet meer, vanwege de oorlog tegen terrorisme... ...de golf van aanslagen. Om je een voorbeeld te geven, als ik straks naar huis ga... ...moet ik wel drie militaire controleposten passeren. Pakistan is net een gevangenis geworden en ik heb er schoon genoeg van. We live in a very feudalist structure, so I believe he targets also that in a in a very aggressive manner. But he targets that because people need to realize that they're living where landlords rule. Pakistan wordt eigenlijk sinds de onafhankelijkheid bestuurd door feodale landheren, die arme mensen uitbuiten. Abdil Omar, we dat op een hele agressieve wijze. Hij houdt ons een spiegel voor. Nou, allemaal hele mooie woorden, maar wat gaan jullie dan doen om Pakistan te bevrijden van die corrupte elite en de Taliban? Noor? Ik geloof dat het een conscious effort is. We moeten uit onze seats. we moeten uit de phases that we in. We moeten uitbreken, de straat op gaan. Als massa kunnen we deze regering naar huis sturen. Ali, een Arabische lente, zoals in het Midden-Oosten? I don't think that can be something which you can expect from here because they're very unexposed they're very sheltered in their own uh, especially the majority of the youth they're illiterate Dat kan hier niet. De meeste jongeren zijn hier onopgeleid en zelfs analfabeet. Die hebben helemaal geen tijd om te demonstreren. Die zijn bezig hun brood voor vandaag te verdienen. Another thing I would personally like, a lot of people don't agree with me, but what I would like is some sort of a dictator comes in and he says, Give me five years, give me ten years, and I will fix your country. Not exactly dictatorship. If there were to be a military coup for just 10-15 days, and after which elections were immediately held, then people would regenerate hope. Pakistan heeft een sterke leider nodig. Het kan een militair zijn, het kan een burger zijn dat die oude garde wordt verdreven en dat jonge mensen nu eindelijk eens de kans krijgen om als nieuwe leiders op te staan zoals Adil Omar denken jullie? I don't think of him as a leader of any kind. It's just a basic representation of who we are. He's just trying to express who he is. It also gives us hope. Adil is een bruggenbouwer die met zijn internationale bekendheid ons een beter imago in het buitenland verschaft. En hij kan zorgen dat de buitenlandse investeerders weer terugkomen die we zo hard nodig hebben. Adil geeft ons hoop. En heeft ons laten zien dat de wereld klein is. En als je een droom hebt, dat je die in vervulling kunt laten gaan. My is in of a set pen paper scripting rap, so ill. I'm an artist, call me Vincent Van Gogh. Cause I would need to get my message across a starry night sleeps de muziek van de Pakistanse rapper Adil Omar. Morgen het laatste deel over hem, gemaakt door Wilma van der Maten. Meer dan 60 doden bij bomaanslagen gisteren in Afghanistan. En vandaag was er opnieuw een aanslag waarbij in elk geval 19 doden zijn gevallen. Die aanslagen gisteren waren gericht tegen shiiten die samen waren voor een religieuze viering. En dit soort sectarisch geweld is nieuw voor Afghanistan. Het geweld richtte zich tot nu toe voornamelijk tegen de autoriteiten en tegen westerse militairen. In de studio in Gent zit Bruno Decortier. Goedemiddag meneer Decordier. Goedemiddag onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Gent... gespecialiseerd in Centraal-Azië. Um, dit geweld, hè, geweld tegen Sjiïten of tussen Sjiïten en Soenieten... dan denk je inderdaad aan landen als Irak en helemaal niet aan Afghanistan. Wel, inderdaad, wat we zien de, de laatste twee dagen... is een uh, techniek van guerrillavoeren voeren die uh, wij kennen uit Baghdad en, en Pakistan. Mm -hmm. Maar die... Uh, voor Afghanistan toch relatief nieuw is. Ik zal niet zeggen dat het beperkt is tot de laatste dagen, maar je ziet toch dat uh, zelfmoordaanslagen met bommengordels uh, nu ook uh, gericht tegen uh, islamitische minderheden, in het geval de Shiiten, mm -hmm. toch iets is dat past in een verandering van uh, de guerrilla en de verzetsbewegingen in Afghanistan de laatste vijf uh, à zeven jaar. Die, de aanslag uh, is opgeëist door een Pakistanse groep... die tot nu toe helemaal nooit actief is geweest in, in, in Afghanistan. Uh, lijkt u dat waarschijnlijk, zeker gezien wat u net zei? Wel, toen ik dit bericht hoorde, was ik ook uh, enigszins verwonderd daarover. En je hoeft het ook niet te steken op een uh, externe groep, de Taliban zelf. Mm -hmm. Hebben zich gedistanceerd van de aanslagen, hebben het ook gestoken op een provocatie of uh, bepaalde groepen uh, va vanuit het buitenland. Ja. Maar wat mijns inziens veel belangrijker is daarin, is dat we uh, hiermee toch zien dat er een groeiende breuklijn is binnen de Talibanbeweging. Ja. Tussen enerzijds een meerderheidsgroep die het verzet meer ziet als een nationale bevrijdingsstrijd... die een ja. punt wil zetten achter de internationale bezetting... of de bezetting door ongelovigen van Afghanistan. Mm -hmm. En een heel actieve en gestructureerde minderheidsgroep in de beweging... die dat de strijd in Afghanistan situeert in een uh, globale oorlog... En dan denk ik... benoemt u die twee groepen? Die eerste groep die u noemt, die het ziet als een, als een nationale strijd... om het land uh, vrij te maken van, van uh, westerse of uh -huh. andere machten... Die, hè, de ongelovigen die in Afghanistan niks te zoeken hebben. Wie zijn dat? Wel, een deel daarvan zijn vooral figuren die deel uitmaakten... van de, Talibanbeweging, de historische Taliban-beweging uit de jaren negentig. De tweede groep, daar denk ik in eerste instantie aan uh, wat gekend is geraakt als het uh, Haqqani-netwerk. Ja, dat is genoemd, bekend. Hè, van, uh, dat, ja. uh, dat, uh, vooral wordt dan gezegd dat is een netwerk wat vanuit Pakistan opereert, maar heel nauwe banden heeft met Taliban, maar ook met Al-Qaeda, wordt altijd gezegd. Wel, het netwerk is opgebouwd rond de figuur van Jalaluddin Haqqani, die uh, een heel grote staat van dienst heeft op dat vlak en al actief was in het verzet tegen het socialistisch bewind en de Sovjet-bezetter in de jaren tachtig. Uh, die maakte aanvankelijk in de jaren 90 geen deel uit van de oorspronkelijke Taliban-beweging. Maar is er naderhand wel bij betrokken geraakt. En vandaag is het zo dat hij een van de pijlers is van de militaire slagkracht van, uh, van de Taliban-beweging. Hm. Nu, het hakani netwerk staat gekend omwille van de sterke invloed van bepaalde uh, heel puriteinse en extreem militante uh, stromingen binnen de Soenitische islam. Vooral op zijn zoon. Want mm -hmm. het is niet alleen Jalaluddin Hakani. Het netwerk wordt eigenlijk be beheerd of georganiseerd door, een, door uh, ja, een, een entourage waaronder een aantal van zijn zoons. Oké, okay, en die zijn Soenitisch, zegt u? Die zijn Soenitisch. Mm -hmm. Wat je ook ziet, is dat binnen de hakani groep vooral uh, op zijn oudste zoon... dat de Takfiria-beweging, dat een uh, extreem puriteinse strekking is... binnen de Soenitische islam, steeds meer... Uh invloed heeft. Hmm. De Haqqani-groep is ook die component van de Taliban-beweging... die in contact staat, of het sterk in contact staat... met uh, internationale jihadgroepen. Juist. Van Arabische en Oezbeekse origine. En wat u nu eigenlijk zegt, is dat het feit dat de Taliban... ik noem ze nu nog maar even gemakshalve zo... de Taliban heeft zich, uh, of hebben zich gedistanceerd van die aanslag op de Sjiiten. Maar u zegt, voor mij duidt het op een breuk binnen de Taliban omdat hakani netwerk wat u net schetst... dat zijn uh, uh, soenieten, en die zijn nogal nationalistisch... en die, die, uh, die plegen eigenlijk verzet op een andere manier. En die zouden deze aanslag wel eens op hun geweten kunnen hebben, zegt u. En dat duidt dan op een breuk. Wel, het en... hakani netwerk heeft meer, is meer georiënteerd naar een uh, mondiale jihad. Ze ja. zijn dus eigenlijk niet-nationalistisch. Nee. Uh, nu... Uh buiten die uh, toenemende invloed van bepaalde anti strekkingen... op bepaalde leden van de hakani groep is het ook zo dat in het begin van de internationale bezetting... lees vooral Amerikaanse bezetting van, uh, van Afghanistan... het chiitisch bevolkingsdeel doorgaans gunstiger stond... tegenover de internationale aanwezigheid. Ah. En in hun optiek uh, worden de Shiiten uh, beschouwd als collaborateurs... met ja. de buitenlandse bezetters. Dus wat nu gebeurt, is, zou kunnen wijzen op een verwittiging. voor wat in te wachten staat. dat ze verder de regering en de Amerikanen steunen. Zeker in het licht van de terugtrekking in 2014. Juist, dus daar zou het inderdaad. dat is iets waar je je zorgen om zou kunnen maken. als inderdaad uh, uh, de westerse mogendheden. naar Lees-Amerika in 2014 helemaal weg is. dat er afrekeningen staan te wachten. Ja, inderdaad. Met uh, leden van de regering. Mm -hmm. krijgsheren die de regering steunen. maar ook bepaalde confessionele en etnische minderheden. Die uh, gunstiger staan tegenover de regering en de internationale uh, aanwezigheid. Nu, dat is niet de lijn van de historische Taliban, die toch al sinds enkele jaren uh, een discours hanteren van nationale eenheid en uh, toch de nadruk leggen op leren... uit de fouten die ze in de jaren negentig hebben gemaakt. Mm -hmm. Dus zij zullen dit absoluut niet waarderen. Ze willen juist die nationale eenheid. En, en, en, en willen die breuk die u constateert, althans een mogelijke breuk... willen ze helemaal niet? Het willen ze helemaal niet. Vooral niet in het licht van een uh, machtsdeelname... of zelfs machtsovername in een aantal delen van het land... die ze nu al aan het voorbereiden zijn. Mm -hmm. De taliban, zegt u? De taliban, inderdaad. Die zijn daar nu al mee bezig? Het... Die zijn daar al mee bezig. En het is al een paar jaar zo in een aantal districten, vooral op het niveau van districten, mm -hmm. dat ze een uh, schaduwbewind hebben met schaduwgouverneurs. Mm -hmm. Ik spreek dan meestal over het zuidelijke en uh, oostelijk deel van het land, waar je een parallel... Taliban bewind al hebt, dat uh, steunt op de sharia-rechtbanken. En die effectief worden gebruikt door de bevolking, niet alleen voor uh, klassieke familiale zaken, maar ook voor eigendomsdisputen en dergelijke meer. En dat, dat staat, dat werkt gewoon al naast de macht die officieel de regering Karzai heeft. Inderdaad, dat is al een paar jaar zo, in uh, bepaalde enclaves of stukken uh, van het land. En het beantwoord daargens aan een nood onder de bevolking voor ja, een rechtspraak die werkt... Mm -hmm. Terwijl dat de officiële rechtbanken uh, toch te maken hebben met uh, of niet effectief zijn of te kampen met een, een corruptieprobleem. Goed, dus uh, u zegt naast de, de, de officiële erkende regering van Karzai is, uh, of zijn de Taliban al bezig stilletjes met een machtsovername hier en daar in de provincie. Hoe kan uh, uh, zo'n aanslag als gisteren, Hoe kan dat dat in de wielen rijden? Want dat zet de Taliban, hoewel ze graag in eenheid zouden willen zijn, toch in een in een in een in een slecht dag, een nog slechter dag ligt dan zal staan eigenlijk. Wel vandaar, uh, ja uiteraard, maar vandaar dus de snelle veroordeling van die, uh, van, van die aanslag. Mm -hmm. Nu het is, het, het heeft Ja, maar eigenlijk... ze kunnen dus blijkbaar niet met één mond spreken. Ze doen dat wel, maar u zegt het is niet één mond. Het is een beuk. Het is niet één mond. Uh, wat gekend staat als de Taliban is eigenlijk een, uh, een netwerk van verschillende groepen... waarvan de Haqqani-groep er één is. En die groepen genieten uh, toch wel een vrij hoge graad van, uh, van autonomie. Mm -hmm. Is het zo dat uh, uh, als het Westen toch ooit misschien... met de, de, de Taliban daadwerkelijk wel gaat praten en echt onderhandelen... dan uh, heb je dus sowieso de poppen aan dansen uh, met, met, met, deze, uh, met het Hakani-netwerk... en met die hele felle groepen binnen de Taliban. Dan krijg je werkelijk molt. Wel, dat kan, uh, dat kan inderdaad leiden tot het verder zetten of uh, verderzetten van een fractiestrijd... zoals we in de jaren 90 hebben, uh, hebben gehad. Hmm. Nu, in welke mate die groepen ook een basis daarvoor zullen vinden... onder de bevolking is een andere vraag. Want er is toch wel een verregaande moeheid... binnen de bredere opinie in, uh, in Afghanistan met de situatie. Nu, we, we melden dat steeds al even. De Amerikanen zijn, als het uh, allemaal volgens plan verloopt... in 2014 weg uit Afghanistan. Um, heeft de, hun aanwezigheid, de aanwezigheid van de hele internationale gemeenschap... daar dan in het land eigenlijk daadwerkelijk iets veranderd? Gaan ze dan vanaf een ander startpunt alleen verder? Het klinkt alsof ze kleine kinderen zijn. Of zegt u, nou ja, nee, er is eigenlijk niks veranderd... omdat men helemaal niet eigenlijk goed in de gaten heeft gehad... wat er in het land speelde? Wel, een van de blijvende effecten is toch wel een heel sterke aanwezigheid... van de internationale uh, hulpsector en toch al wel een basis van, uh, van instellingen. In welke mate die duurzaam zijn, dat moet nog blijken na het uh, vertrek. Maar waar uh, de Amerikanen, gemak zelf en de internationale gemeenschap in het algemeen vooral mee geconfronteerd worden in Afghanistan, dat zijn eigenlijk uh, uh, met de grenzen van het voluntarisme. U bedoelt de met de grenzen van het, me, het, het daadwerkelijk mee willen werken? Het daadwerkelijk mee willen werken, ja. En het, uh, de maakbaarheid van een samenleving. Maar dat was toch eigenlijk de voornaamste motivatie eind 2001, begin 2002... Mm -hmm. van eigenlijk een hele samenleving erop te bouwen. Nu waar je mee geconfronteerd wordt, dat is met de realiteit... dat uh, die samenleving en mensen niet noodzakelijk zitten te wachten... om bevrijd en uh, verlicht te worden door externe partijen. Daar uh, teren de taliban natuurlijk op. De taliban moet je niet zien als iets dat volledig losstaat van de samenleving en in hun eigen leven, uh, wereld leeft. Maar dat wel verankerd is in een deel van, uh, van de Afghaanse samenleving. Mm -hmm. En dat heeft het Westen eigenlijk dan niet goed onderkend? Wel, ze hebben dat initieel uh, mm -hmm. miskend. Maar de laatste jaren groeit het besef wel. Ja, en maar nogmaals, dan, dan uh, gaat het Westen daar weg. Um, wat laten ze achter? Wat is er, behalve wat u zegt, natuurlijk hulpprogramma's en dat er scholen gebouwd worden en wegen zijn aangelegd, maar daadwerkelijk gewoon een, een, een land wat verder moet en wat geregeerd moet worden en waar het liefst het bloedvergieten uh, maar eens zou moeten stoppen, onderling ook? Ik denk dat die terugtrekking, of tenminste zichtbare terugtrekking, niet zo totaal gaat zijn. Het Westen zal nog altijd, zeker de VS, zal nog altijd aanwezig blijven in de schaduw met uh, tal van militaire en politieke adviseurs. Hmm. Oké, okay. en die aanslag nu op uh, uh, een uh, shiitisch deel van de bevolking zegt u duidt niet specifiek meteen op sectarisch geweld, het heeft alles te maken toch met uh, uh, um, uh, het verzet en met, met uh, uh, welke groepen er binnen de taliban vinden op welke manier je verzet moet plegen. Inderdaad, en ja. met de opkomst van bepaalde strategieën en technieken... die er in de jaren 80 niet waren... maar die er onder invloed van bepaalde militante groepen nu wel gekomen zijn. Goed, dat is duidelijk. Heel hartelijk bedankt, Bruno Decordier. Onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Gent. En gespecialiseerd in Centraal-Azië. Tijd voor onze serie Uiterst Korte Radioverhalen. Luistert u goed. En ja, over een minuutje klinkt uw radio weer als normaal. Pst, één minuut. Ik ben helemaal niet van bekende mensen. Het boeit mij eigenlijk helemaal niet. Ik zei, laat me zitten. Ik ga wel hier party. Ik heb ook een tijdje voor Stooi van Nelp gewerkt. En dan werd ik ook de hele tijd op de gaslijst gezet en zo. Dan komen ze gewoon tegen. Die jongens die voor hem moesten zijn en zo. En dan mensen die vind je zo interessant. Op een gegeven moment. Ik voel me ook. Ik stond op een gegeven moment. Dat gaat toch helemaal nergens op met hem te praten. Te lachen en te doen. komen er allemaal mensen. Oh, ken je hem? Doe normaal. Ja, ja, daaronder hoef ik toch helemaal niet speciale. Daar ga ik nog liever met een vriendin praten. Dan met iemand die ik helemaal niet ken. En ja, wat heb je tegen iemand te vertellen? Niets. Is het wel leuk wat u doet? Het zou heel anders zijn voor mij als het een hot mode was. Dat vind ik dus wel. Omdat ik het werk leuk vind. En niet de persoon, snap je? Jammer. Het is een tijdje geleden, maar is er, is er niks aan. dat is een hele goede vriend van mijn moeder. Het is jammer dat hij dood is. Maar anders dat ik... Het is zo'n toffe gast. Echt een van de liefste gasten die ik ken. Ja, maar dat is leuk. Als je daar bijvoorbeeld mee... Uh, ja, dat is superleuk. Bijvoorbeeld toen ik... Uh, toen ik, niet bijvoorbeeld, toen ik Jaklu, ik Nestlug tegen. Een super tof mens. Ze is heel leuk. Charmant ook. Ging ik met haar praten. En dat is een superleuk mens. 1 minuut gemaakt door kunstenaar Peter Mertens. Villa VPRO maakt even ruimte voor wereldnieuws, verkeer en weer en reclame. En daarna zijn we bij u terug met cultuur. Het zevende en laatste deel van het verzameld werk van Karel van Dreven is gepresenteerd. En hij heeft nog steeds heel erg veel fans, jong en oud. Oud en jong, moet ik zeggen. Anton, de goede bericht daarover. En we hebben ons eigen bureau buitenland. Over België als een soort miniatuurtje voor het dolende, grote, verdeelde Europa. En ook over Congo. En misschien ook nog met een staartje Rusland. Wie weet. Tot zometeen.